11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De medische tak van Philips is opnieuw in opspraak. Na een omkoopschandaal in Polen zijn er nu sterke aanwijzingen... voor gesjoemel met de verkoopcijfers bij de medische vestiging in Mexico. De cijfers werden veel rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren... waardoor beleggers werden misleid. Dat is zeer waarschijnlijk gebeurd in 2009 en mogelijk ook in 2008. Philips heeft nog niets meegedeeld... omdat het nog bezig is met een onderzoek naar de fraude in Mexico. Vorige week lekte uit dat de Philips-vestiging in Polen... ziekenhuisdirecteuren omkocht om medische apparaten van Philips te kopen. Grote opdrachtgevers zoals Schiphol, de NS en het Erasmus MC... zullen voortaan niet alleen maar letten op de laagste prijs... bij het inhuren van een schoonmaakbedrijf. Sociale aspecten spelen voortaan ook een rol. Schoonmakers hebben vorig jaar wekenlang actie gevoerd... voor betere arbeidsomstandigheden. Doordat opdrachtgevers alleen maar oog hadden voor het goedkoopste schoonmaakbedrijf... werden er steeds hogere eisen gesteld aan de schoonmakers... terwijl het salaris eerder lager werd dan hoger. Er is nu een nieuwe code opgesteld... waarin de grote opdrachtgevers ook goed kijken... naar de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers. In Duitsland gaan nu ook de twee luchthavens in Berlijn... dicht vanwege de aswolk uit IJsland. Het vliegverbod gaat rond deze tijd in... en is ingesteld uit voorzorg, zeggen de Duitse luchtvaartautoriteiten. Ook andere Noord-Duitse luchthavens als die van Bremen en Hamburg zijn dicht. Bij de grootste Duitse luchthavens, Frankfurt en München, is niets aan de hand. Op Schiphol worden nauwelijks problemen verwacht door de aswolk... omdat die alleen boven het noorden van het land hangt. Het Meteorologisch Instituut in Rijkjavik verwacht dat de uitbarsting van de IJslandse vulkaan... binnen een paar dagen ten einde komt. De afgelopen dagen is er steeds minder as in de lucht terechtgekomen.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 de Indonesische collectie van de wereld is, en dat is Leiden. De omvang, moet ik zeggen, was wel een verrassing voor me. Het gaat om honderden gouden voorwerpen, zoals kronen, wapens en sieraden. Die zullen grotendeels worden opgenomen in de collectie van het museum... en worden in 2013 tentoongesteld. Het weer vanmiddag veel zon, lokaal een paar stapelwolken. De 18 graden wordt het langs de kust en 22 graden in het binnenland. Morgen bewolkt en geregeld buien, en dan wordt het 17 tot 20 graden wb verkeersinformatie Er staat nog een lange file op de A4, Amsterdam richting Den Haag... tussen Rudolf arendsveen en Zoeterwouderdorp 11 kilometer. De A73, Nijmegen richting Maasbracht... is nog dicht bij Bezel na een aanrijding eerder vanochtend. Verkeer uit de omgeving Arnhem op weg naar Maastricht... kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A73 staat tussen Belveld en Bezel 7 kilometer. En op de A76, Belgische grens richting Heerlen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 Radio 1, de met Felix Meurders. Stem af en stap in. Ik neem u weer mee voor een reisje van een uur. Goedemorgen. We doen Hengelo aan. Meer specifieke theater daar, want dat zit in zwaar weer, net als alle podia in Nederland zo'n beetje. Niet alleen door bezuinigingen, ook de economische crisis klinkt nog na. Wat betekent dat op termijn voor het publiek? En ik praat met Kees Weda, scheidend algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur. Vroeger deelde hij subsidies uit, nu voornamelijk adviezen. Maar wordt er wel geluisterd in Den Haag? Over een minuut of tien praat ik met hem. De beer is los in Canada. En hij maakt steeds meer slachtoffers onder de Canadezen, die met mooi weer massaal de natuur intrekken. De wereldontvanger volgt hun spoor. Wilt u hem zien? Surf naar degids.fm. Meer is dit. Nederlands halalvlees deugt niet. Dat vinden controleurs uit Maleisië. De regels van het ritueel slachten worden hier zo slecht nageleefd... dat Maleisië de grens voor Nederlands halalvlees inmiddels gesloten heeft. Stond vanochtend in de volkskant. Aan de telefoon, weet Ali Ramjan. Hij is voorzitter van Halal International. Meneer Ramjan, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben voor dit gesprek vier minuten. De klok start. Het Nederlands halalvlees deugt niet. Hoe komt dat? Nou, het komt, uh, denk ik, wat ik op de slachthuizen zie. Het gaat duidelijk om de verdoofslachten. Om het verdoofslachten, laat me het goed zeggen. Dat de kippen te zwaar verdoofd worden. En, uh, en dat regen... mag niet, de, de kippen te zwaar verdoven? Nee, dat mag niet. Kijk, je kan hem licht verdoven dat als je Kim van de lopende band eraf haalt voor het slachten naar het verdoven, dat hij binnen de minuut weer normaal kan lopen en noem maar op. En dat is niet het geval op dit moment. Hij moet dus even verdoofd worden en dan, hoe wordt hij dan om het leven gebracht? En dan wordt hij met een slachtmes geslacht. En de Maleisische controleurs die willen niet kwijt wat er nou precies mis is met het Nederlandse vlees. Maar u denkt dat dit erachter zit. En ja. dan staat verder aan de krant, geen enkele certificeerde die zijn verantwoordelijkheid als moslim serieus neemt, zou dat vlees als halal accepteren. Dat liet een van de controleurs weten. Ja, uh, daar kan ik me bij indenken. Uh, kijk, het is namelijk, zo: zijn twee instanties die voor Maleisië in Nederland uh, controleren. En uh, ik denk dat ze daar naartoe verwijzen, naar die controleinstanties. En u bent ook een van de controlerende instanties? Nee, wij controleren duidelijk niet voor Maleisië. Maar u controleert wel vlees op zijn halalwaardigheid? Absoluut. En dat is een, voornamelijk voor de Nederlandse en de Belgische markt. En hoe verdooft u kippen bijvoorbeeld? Uh, Licht verdoofd. Maar hoe dan? Uh, met een uh, stroomshock. En, uh, en bij controle, wat iedere, dag, iedere keer plaatsvindt, na ieder uur, wordt de kip eraf gehaald. En zien wij of het uh, loopt na een minuut. En uw bedrijven kunnen niet worden geboycott omdat u het op een goede manier doet? Wij doen het op een goede manier, absoluut. Hoe slecht is dat voor het imago van Nederland? Heel slecht. Kan het klanten kosten? Uh, dat gaat ons heel veel klanten kosten, voor mijn bedrijf ook. Want dat spreidt uh, zich uit. Het woord dat uh, verspreidt zich over de hele wereld. Absoluut. Want, uh, wij leveren door Europa en ook een paar Arabische landen. En we hebben nu al vragen gekregen hoe onze verdoving werkt. En dit bevordert het ook niet dat als Maleisië niet achter een product staat... dan wordt het uh, praktisch uh, automatisch overgenomen door andere islamitische landen. En van wie kregen jullie vragen dan hoe de verdoving werkte bij u? Een klant uit uh, Abu Dhabi. Die wilde dat exact weten, want ja. als u daar geen goed antwoord op kon geven, dan was het mis. Ja, dan stoppen ze ook met, uh, met het uh, bestellen van hun producten bij ons. Hé, hey, daar is hij weer. Ja. Misschien moeten we hem even opnemen, want ik weet me nooit... Misschien, nee, nee, nee, nee. misschien handel. Het ritueel slachten wordt in Nederland misschien wel helemaal afgeschaft. Uh, uh, oh, daar ja. is uh, fikse discussie over tussen de sector en de politiek. Komt daar die boycott, denkt u nu al een beetje door? Ik denk dat het uh, alvast een voorschot is van de Maleisische staat. Dus de eerste van velen dus? Ja. Is het niet een beetje vreemd dat we in Nederland de discussie voeren... over het wel of niet uh, afschaffen van rituele slacht? Terwijl ze blijkbaar in het buitenland al lang vinden... dat we de halal slachtregels aan onze laars lappen. In Nederland zijn we roomser rooms als de paus. En uh, in andere landen, in Zuid-Amerikaanse landen... waar vlees volop uh, de Nederlandse markt overspoelt... wordt ook halal geslaagd zonder verdoving. En uh, men praat daar nu over. Alleen wij als uh, uh, producenten en leveranciers naar buiten toe... Uh, worden het levensuur gemaakt. Ja, maar Lees heeft ons gewaarschuwd. en Dat voor de Ik... eerste keer... En de volgende meer. Hartelijk dank. Krachten dan. Ali Ramjan. Ja. Krachten dan. Vader. Mario. Zwaar weer voor de theaterwereld. De dreigende bezuinigingen zijn nog niet doorgevoerd. En nu al vermindert het aanbod in de theaters. Zoals bijvoorbeeld in Twente. Verslaggever Anita van der Hulst ging een avondje uit in Hengelo. Het Rabo Theater in Hengelo. Publiek stroomt binnen. Veel mensen wachtend op de voorstelling, op een bankje. Gaat u vaak naar theater, meneer? Niet heel erg vaak. Twee, drie keer per jaar ongeveer. En meestal naar een uh, cabaretvoorstelling en heel soms een keer naar een musical. En mevrouw, wat vindt u leuk aan een avondje theater? Ja, ja de humor, denk ik. Ja, de, ja, het lachen even, even weg, even... Uh... Helemaal niets. Ja, je bent toch op een leeftijd dat je niet meer naar de discotheek gaat, dus uh, dan is een theater toch uh, een, een heel leuk alternatief, uh, vind ik. Ja. Nu is het aanbod hier in het oosten van het land voor komend seizoen een stuk kleiner. Was u dat al opgevallen? Ja, dat vind ik toch wel erg heel, heel jammer, want uh, ik heb zelf ook al gezocht uh, in het aanbod uh, van Hengelo en uh, viel me inderdaad wel op dat het uh, een stuk minder was dan uh, de jaren ervoor. Nou, Dit is uh, de grote zaal. Daar is vanavond niets. Raoul Boer, directeur van het Rabotheater in Hengelo. Anders lopen we even over het toneel. De, de, de lampjes van de traptreden verlichten. Ja, het is toch een beetje griezelig, ja, behalve het in het donker. Voor, die, uh... heeft wel iets geheimzinnigs, ja, zo'n ja. lege ja, je... theaterzaal. Ja, het is wel altijd apart, merk ik, als mensen op het podium kunnen. Want meestal zien ze het natuurlijk van de andere kant. En hoeveel mensen kunnen hierin? Er kunnen 880 mensen in. Zo, dat zou je niet zeggen, zeg, vanaf hier. Ja. Dan is er ook nog de kleine zaal. Ja, er kunnen 320 mensen in. Het is eigenlijk een, een middenzaal, maar we hebben geen uh, kleine zaal. Hier op tafel ligt een gids, mooi vormgegeven. Met het theateraanbod van volgend jaar. Er is flink het mes ingegaan in het theateraanbod hier in Rabotheater Hengelo. Wat is de reden? Nou, de reden is, uh, is tweeledig. Uh, uh, wij hebben ook te maken, net zoals de meeste culturele instellingen... met bezuinigingen, in ons geval door uh, de gemeente Hengelo. Um, en aan de andere kant hebben we net als de, de, de meeste andere schouwburgen uh, gemerkt dat de belangstelling voor theaterbezoek... Uh, de afgelopen twee jaar is teruggelopen. Dus die twee uh, redenen waren om het aanbod wat kleiner te maken. Dus we zijn nu teruggegaan van, uh, van 188 voorstellingen naar 148. En de bedoeling is dat, uh, dat uh, de bezetting per voorstelling omhoog gaat... dat we dus ook uh, een beter financieel resultaat per voorstelling realiseren... en van daaruit weer het, het aanbod kunnen gaan uitbreiden in de komende jaren. Dat is het idee. Is er een verklaring voor waarom minder mensen naar het theater komen? Ja, wij denken de, toch de economische crisis. Dat mensen uh, ja, uh, toch bezuinigen op uh, ja, de meer luxe dingen in het leven. Uh, ja, dat, dat, dat te oorzetten. Overigens heb ik het idee dat, dat we de bodem van het dal hebben bereikt... en dat nu het uh, theaterbezoek weer aantrekt. En dit is uh, de entree naar de middenzaal. Daar wordt... Gerepeteerd voor vanavond. Ja, zit, zit Pauline Cornelis zit zich daarvoor te bereiden. We stoorden een beetje. Ja, dat denk ik wel. Ja, dus, ja. Komende vrijdag staat hier de voorstelling De Kus met Carine Krutsen en Huub Stapel. Huub Stapel, eh, een kwart minder voorstellingen hier in dit theater. Kleiner aanbod in andere theaters in het land. Wat betekent dat voor u als acteur? Er wordt bezuinigd op, op, op programmering. Dus mensen die nu net zijn begonnen in het vak... die krijgen niet de kans om, om, om door te groeien, om door te stoten... omdat dat wordt afgeknepen door deze regering. En, uh, en we, zijn, we zijn allemaal gesubsidieerd begonnen. En Alex van Warmerdam zei het eigenlijk heel goed... wegen worden ook gesubsidieerd. We moeten helemaal niet over subsidie praten. Het Rijk legt wegen aan. Het Rijk geeft geld aan cultuur. Zoals het in elk beschaafd land gaat. Uh, nou ja... Ik heb ooit zelf de kans gekregen om in dit vak te komen en te groeien en me te ontwikkelen. En daar is subsidie voor nodig. Daar, daar kunnen we lang en kort over praten. Als je, als je gaat krimpen, dan zijn schouwburgers toch geneigd om te kiezen voor gearriveerde of gevestigde namen. En dan komen ze, als het toneel betreft, heel snel bij mij uit. Dus in die zin maak ik me geen zorgen. Maar ik maak me zorgen over de aanwas van, van onderuit. en voor, voor het klimaat in dit land, daar maak ik me zorgen over. Terug naar Raoul Boer, directeur van het Rabo Theater in Hengelo. Uh, u heeft het idee dat de bodem van de put bereikt is... wat betreft de lage bezoekersaantallen. Wat verwacht u voor de komende jaren? Want eigenlijk gaan nu pas de echte bezuinigingen komen... Ja, de bezuinigingen op rijksniveau zullen wat minder invloed hebben op de bezoekcijfers. Het aanbod zal kleiner worden, er zal minder te kiezen zijn. Heel veel goede theatermakers zullen niet meer in de gelegenheid zijn om uh, hun producties te maken. Dat is heel erg jammer. Maar voor Hengelo, ja, uh, wij kunnen niet alles plaatsen. Dus voor de, de programmeurs in de regio Schouwburg is er minder te kiezen. Maar uiteindelijk hoeft het totale aanbod wat we doen aan... Modern toneel en moderne dans hoeven niet per se kleiner te worden. Ja, tenzij eh, de bezuiniging nog verder doorschieten. Maar eh, ik verwacht dat we op zich evenveel stukken kunnen laten zien... maar we kunnen veel minder eh, keuze maken. Anita de van der Hulst de Huls in het theater in Hengelo. U hoorde onder andere acteur Huub Stapel. Een vrijdagavond staat hij daar in de Schouwburg met de voorstelling De Kus. De Traveling Wilburys. Shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with her. Reputations changeable, situations terrible. Bye. om die oude knakkers dat allemaal te zien zingen in beeld op de Gids.fm. George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty... de Traveling Wilburys met hun eerste hit uit 1988. Handle with care. De Gids.fm Leidseplein, 4 uur vanmiddag, chockvol. Nederland schreeuwt onder leiding van cultuurprominenten en de CD's. een roep, een luide roep om beschaving. En als ik om me heen kijk, hier op het bordes, en hier beneden zie ik dat vanaf vandaag die beschaving een gezicht heeft. Schreeuw als de cultuur je lief is. Laat van je horen, dit is het moment. Aaaaaah! Een fragment uit het NOS Journaal, 20 november vorig jaar. De dag waarop meer dan 100.000 mensen schreeuwden om cultuur. Cultuur waar het kabinet maar liefst 200 miljoen wil bezuinigen. En daarbij kan niets of niemand worden ontzien, denkt de Raad van, uh, voor Cultuur. Eind vorige maand presenteerde dit adviesorgaan... een somber rapport over de culturele toekomst in Nederland. Het was ook direct het laatste. Het laatste werk voor Kees Weda, algemeen secretaris van de Raad. Hij gaat met pensioen. Meneer Weda, goedemorgen. Goedemorgen. U zit in de studio in Den Haag. Laat ja. ik beginnen met het goede nieuws. Ik lees in de Volkskrant dat er een nieuw cultuurfonds komt... Amodo heet het. En het stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de cultuursector. Nou zeg ik bezuinig of niet. Op deze manier redt die cultuur het nog wel, hè? Nou, het is 15 miljoen van de 200 die bezuinigd wordt. Dus, uh, nou, als, er komen, op, als er meer bij komt, dan gaan we de goede kant op. Als er meer bijkomt, dan gaan we de goede kant op. Maar het is een klein stapje. De pensioenen van de havenwerkers uh, is het, hè? Ja. Maar het kunnen meer pensioenfondsen natuurlijk... Ja, dit uh, wordt, na ja. ja. maar ik weet niet die... of de pensioensituatie van mensen in Nederland... zodanig is dat dat te verwachten is. Ja, dan, dan hebben we die staatssecretaris niet meer nodig, wou ik zeggen. U geeft al antwoord. De Raad van Cultuur adviseert het kabinet over het te volgen beleid. Hoe zinvol is dat nog eens de overheid steeds meer de handen ervan aftrekt? Nou, dat is, dat, uh, het verschuift uh, de positie van de Raad van Cultuur... van een orgaan dat subsidies uh, adviseert over subsidieverlening... naar een orgaan dat meer over strategische beleidsvorming... Adviseert. En dat blijft natuurlijk nodig. Uh, er is een forse bezuiniging, daarover geen misverstand. Maar we mogen ervan uitgaan dat dit kabinet en ook de volgende... Uh, het nodig zullen blijven vinden om adviezen te krijgen... over welke kant het op moet met uh, cultuurbeleid. En als zit het werk er voor u op? Wat heeft u achtergelaten? Vindt u dat het een, een geweldig iets is? Of zegt u nou, dat het een buitengewoon somber rapporten? had ik eigenlijk niet aan moeten beginnen? Nou, dat, dat laatste denk je natuurlijk wel eens zo in, als, dat, als het naar buiten komt. En als je ziet wat voor effecten het heeft, dat kan je natuurlijk inschatten. Maar ik heb die overweging samen met een heleboel andere mensen binnen de raad en de commissies gemaakt in december. Uh, ik had toen ook met pensioen kunnen gaan en, en het aan mijn opvolger overlaten... Dat, heb ik niet gedaan omdat ik dacht... ja ik wil proberen om in ieder geval te kijken... of dat het mogelijk is een advies af te scheiden... dat zo weinig mogelijk schade berokkend aan de cultuur... gegeven de forse aanslag. Maar dan werkt u er toch aan mee? Ja. Nee, dat, u dat, dat, dat, je werkt mee omdat de Raad van Cultuur... is het officiële uh, wettelijke adviesorgaan van de regering. De staatssecretaris vraagt volgens de wet... conform de wet vraagt de Raad om advies. En ja, dan moet je je echt heel erg... Uh, goed op je hoofd krabben, wil je dan nee zeggen, we doen het niet. Ik denk ook dat uh, de Raad een verstandig besluit heeft genomen... door te zeggen, we gaan het proberen. Uh, we hebben 65 commissieleden, we hebben een heleboel mensen gesproken. Uh, we hebben er veel over gepraat intern. Uh, laten we uh, kijken of dat we zover kunnen komen als we denken dat het verantwoord is. En met welk gevoel gaat u nu weg? Met een heel gemengd gevoel. Uh, in de aankondiging zei u, ik heb vroeger subsidies uitgedeeld. Dat was in Rotterdam, toen ik uh, daar culturele zaken was. En daarna geadviseerd. En Er zijn moeilijke periodes geweest, altijd moeilijke tijden geweest. Maar dit is wel heel erg disproportioneel wat hier gebeurt. En dat is niet een lekker gevoel uh, om straks de deur, of, om de deur achter me te getrokken te hebben. En had u naast dat sommige rapport ook wel eens tranen die vloeiden? Ja, dit is, dit is intern bij ons uh, is er af en toe wel eens uh, zijn de emoties wel eens hoog opgelopen. En mensen echt wel eens, uh, ja, een traantje gelaten, zeker. Dat komt niet naar buiten natuurlijk, maar dat, dat is intern wel gebeurd. Mensen die echt met hart en ziel aan dingen verbonden zijn. en die dan, ja, toch maar het mes erin moeten zetten. En hoeveel mensen zitten er dan in die raad? In de raad zitten negen mensen. We hebben totaal 65 commissieleden verteld over 14 commissies. En we hebben ongeveer een stuk of 20 medewerkers op het bureau. U geeft advies, maar het hoeft niet te worden opgevolgd. Dat klopt. Hoe groot is de invloed dan eigenlijk? Ja, dat varieert een beetje. Het hangt ook vanaf de situatie af. Het hangt ook van de persoon, van de bewindspersoon af. Um, Rick van der Ploeg, oud-staatssecretaris, zei: Ik volg alle adviezen van de Raad van Cultuur op. En voor 100 procent. Dat deed hij ook. Ja. Uh, zeker de subsidieadviezen. Daar wil ik me niet mee bemoeien. Dat vind ik inhoudelijk uh, de kwaliteiten van de mensen die me daarover adviseren. Dus daar ga ik niet uh, over. Uh, Medie van der Laan uh, die, uh, had iets meer eigen uh, inzichten... zal ik maar zeggen, in hoe uh, het zou moeten. Uh, Rond Plasterk zat in een situatie waarin hij... Uh, uh, op een specifieke manier geld wilde uh, inzetten... Uh, voor een aantal prioriteiten, ook heel begrijpelijk. Dus die week nog iets af van ons vorige advies. Uh, hoeveel Halbe daar gaat afwijken, uh, ik hou me hard vast. Ik hoor allerlei berichten uit uh, de regio's. Um, ik hoop niet dat dat uh, erg veel zal zijn. Nee, dat hoopt u niet. Nee. Maar als u de berichten hoort en u houdt uw hart vast... dan denkt u dat hij er niet veel meer zal doen, denk ik. Of niet? Nou, dan, dan denk ik dat hij, uh, dat hij een aantal eigen opvattingen uh, heeft... die hij misschien volgt uh, in, in, in, tegenstrijd, in tegenstrijd met ons, uh, met ons advies. Maar normaal, dat weet ik niet. Dat op 10 juni komt hij naar buiten met een brief aan de Tweede Kamer... waarin hij zegt hoe hij uh, de volgende vier jaar wil inrichten... en de bezuinigingen dus wil inrichten. Ja. En dan zullen we het weten. Wat is eigenlijk uw belangrijkste aanbeveling geweest? Onze belangrijkste aanbeveling is geweest om te uh, faseren. Om niet alles op 1 januari 2013 in te voeren. Dus niet die complete 200 miljoen. Meteen te korten op de totale begroting voor cultuur. Voor de, de rijksbegroting. Maar om dat gefaseerd te doen over een paar jaar. Zodat je een beetje uitstel van eximusie. Ja, nou, faseren dus echt. We, en we, hebben, we zijn ook niet kinderachtig geweest. We hebben ook gezegd, het eerste jaar zou je dan een klein 100 miljoen moeten doen. En dan zo oplopend. Uh, we hebben gezegd, je moet de instellingen degelijk, als je meer marktwerking wil... en je gaat tegelijkertijd de btw verhogen... Hè, dus 13% moeten instellingen al meteen afdragen aan de schatkist... voordat ze überhaupt 1 cent meer kunnen verdienen. Hmm. Als je dat soort maatregelen neemt, geef dan instellingen de tijd... meer tijd dan ze nu hebben... Uh, om die marktwerking die jij zo belangrijk vindt... Uh, staatssecretaris kabinet, om die, ook te laten, uh, om die ook daadwerkelijk door te kunnen voeren. Dat dus is een en dat voltooien in 2015... maar u hebt er ja. wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden. Namelijk als die marktwerking niet gaat werken... Ja dan moet die hele bezuinigingsoperatie weer worden teruggedraaid? Nee, niet de hele. Niet oh, de, hele. Bijna... Nee, de derde fase de fase van ongeveer 25 miljoen. Dus dan zeggen we, in plaats van 200 miljoen... moet je eh, 175 miljoen bezuinigen. En dat spreekt een beetje de hoop uit, dat gefaseerd. en ja. dat het kabinet de eindstrip wellicht niet haalt. Mm, uh, <laughs> dat is niet de hoop van de... Ik vertegenwoordig dan niet de raad als ik dat zeg... dat mag maximaal mijn eigen persoonlijke opvatting zijn. Ja? Nou ja... Het is, het, als je ziet uh, hoe hier uh, uh, nou ja, toch met een zekere uh, deduin ge, ge, gesproken wordt over... voor mij een hele, persoonlijk een hele belangrijke sector... met een aantal heel belangrijke dingen die daarin gebeuren voor de samenleving... ja, dan, dan heb ik met enige uh, spanning gekeken afgelopen maandag... naar de uitslag van de eerste Kamerverkiezing, moet ik zeggen. En? Nou, nou, ja. Wat vindt u van het resultaat? <laughs> Uh, het had nog iets mooier gekund, zal ik maar zeggen. Maar nee, uh, ja, de, de, het kabinet gaat het waarschijnlijk toch wel iets moeilijker krijgen in de Eerste Kamer. En misschien heeft dat ook consequenties voor deze bezuinigingen. Nou heeft u nog niet uh, ingeboekt wat de Rijksmuseum moeten gaan opleveren aan bezuinigingen. Ja, dat hebben we wel gedaan. Toch wel? Ja, ja, ja, we hebben, we hebben ook de Rijksmuseum... Kijk, de, maar het, de bedoeling is toch dat u nog een keuze maakt... tussen welk, welk Rijksmuseum mag blijven en welk niet. Nee, wij hebben gezegd, uh, we, we, de we hebben gezegd... Twee dingen. We hebben gezegd, je kan op alle musea... Je, hebben we een aantal functies uh, geduid. Dus laten we zeggen de wetenschappelijke functie... en de tentoonstellingsfunctie uh, en de publieksfunctie. Daarvan hebben we heel gedifferentieerd gezegd... daar kan je zoveel, zoveel en zoveel op korten. Uh, is ons advies. Maar hebben we daarbij gezegd... Uh, je moet ook nu even de gelegenheid uh, nemen om... Uh, en dat willen we graag een advies over uitbrengen... of we voor het eind van het jaar op tafel kunnen leggen... een, uh, een advies waarin we meer sturing geven aan welke instellingen kunnen gaan samenwerken... welke instellingen uh, bepaalde functies kunnen uh, opnemen en andere weer niet. Dus we, we hebben iets meer tijd gevraagd om met name die slag te maken. Nou, maar wat denkt als... u dan nou? Geef u eens een voorbeeld, want het is mij een beetje te vaag. Nou, uh, je, je hebt bijvoorbeeld, u uh, had in, de, of in het nieuws zat net uh, een, een stukje over het uh, kunnen in Leiden, dat mooie schenking krijgt. Nou, je, de, die hebben dus een hele goede, prachtig mooie collectie daar. En die collectie, die zit voor een deel ook wel in het Rijksmuseum. Je zou kunnen zeggen, laat die musea nou op het gebied van die collectie nauw samenwerken. Zeg dan dat je een deel van die collectie van het Rijksmuseum overbrengt naar het collectie naar het museum in volkenkunde en andersom. Doe dat efficiënter, doe dat effectiever. Laat één museum bijvoorbeeld een wetenschappelijke functie... uitoefenen voor een aantal andere musea. Ga niet al die musea die wetenschappelijke functie laten uitvoeren. Hmm. Uh, nou, Dat zijn een aantal samenwerkingsmogelijkheden... waardoor je in ons idee geld kunt besparen. Maar dat hebben we nog niet uitgewerkt. Uh, en daarvoor hebben we tegen de staatssecretaris gezegd... geef ons daar iets meer tijd voor. U heeft uh, veel kritiek gekregen uit de kunstwereld. Ongehoorde kaalslag, onheuse bejegening. U adviseert een kabinet waar u zelf niet veel vertrouwen in heeft. en uh, Uw advies kan gewoon in de la worden gestopt door de staatssecretaris. Hoe houdbaar is die Raad voor Cultuur nog? It, uh, zeer, vind ik. Toch wel? Ja, ja, ja. ja. Ik, Als er niks meer ik... gedaan wordt, u zit een beetje te adviseren voor de katsen. Uh... <laughs> veel. Uh, uh, dat is netjes gezegd, ja. <laughs> ja nee. um... Dat, er komen weer betere tijden, dat denk ik in de eerste plaats. Dus uh, Tweede is dat de Raad van Cultuur sowieso uh, van plan was... in de overleg met ook het vorige kabinet... om uh, de koers wat te verleggen van de directe subsidieadviezen... naar wat meer advies op langere termijn... zoals de Onderwijsraad, de Raad van Volksgezondheid... en andere adviezen de leefomgeving... die altijd meer gericht zijn geweest op strategische adviezen... van hoe ja. moet het in de toekomst gaan. Nou, Dat, dat, is, dat is een taakverschuiving die bij de Raad van Cultuur ook al in was gezet... dus dat zul je ook zien... Uh, en ik denk niet, en daar heb ik nog steeds goede hoop op... dat de staatssecretaris dit advies heel naar neer zal leggen. Uh, ik neem aan dat hier uh, elementen in zitten op zijn minst die uh, waardevol zijn. En ik kan me niet voorstellen dat hij dan op eigen houtje... Uh, beslissingen gaat nemen die, die heel erg afwijken van dit advies. Meneer Weder, u gaat met pensioen, wat gaat u doen? Achter de geraniums? In het zwarte gat. Achter het ik zet ik een rand heb om het zwarte gehad. Nee, ik, uh, ik, ik ga uh, eerst eens een, uh, een hele poos fietsen. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ik ga uh, in een aantal besturen van een aantal instellingen... die me gevraagd hebben of ik mijn ervaring uh, een beetje wil inzetten... voor hun, uh, voor hun functioneren. Succes ermee. En Dank een goede wel. conditie toegewenst. Kees Weda. Dankjewel. schijnend secretaris van de Raad voor Cultuur. Zometeen nog, in Canada is de beer los... En een spaarlamp die je bedient via je wifi-netwerk. Het nieuws nu met Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet gaat fors bezuinigen op de subsidies aan organisaties van patiënten en gehandicapten. Volgens minister Schippers en staatssecretaris Veldhuizen van Zanten kunnen die organisaties doelmatiger werken. De bewindslieden vinden dat ze meer moeten samenwerken. Oudere organisaties krijgen helemaal geen subsidie meer. Het lijkt erop dat de problemen met de aswolk uit IJsland snel voorbij zijn. Volgens de IJslandse autoriteiten is de uitgebarste vulkaan al sinds vannacht niet meer actief. En de luchthavens in Duitsland die dicht zijn vanwege die aswolk gaan zo dadelijk weer open. Volgens de Duitse weerdiensten is de concentratie as in de lucht niet meer gevaarlijk voor het vliegverkeer. De medische tak van Philips is opnieuw in opspraak. Na een omkoopschandaal in Polen zijn er nu volgens het Eindhoven's Dagblad aanwijzingen voor gesjoemel met verkoopcijfers bij de Philips-vestiging in Mexico. De cijfers werden veel rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren, waardoor beleggers zijn misleid. En dat is zeer waarschijnlijk gebeurd in 2009 en mogelijk ook in 2008. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Rudolf araensveen en en dijk 6 kilometer. Op de A12. Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik 3 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Na een aanrijding op de A73 Nijmegen richting Maasbracht... tussen Belfeld en Bezel nog 4 kilometer. Er gebeurde een aanrijding vanochtend vroeg... De weg is nog heel even dicht bij Bezel. Hij moet ieder moment open gaan. Zolang de weg nog dicht is, kunt u het beste omrijden als u op weg bent naar Maastricht. Via Eindhoven over de A50 en de A2. Vara, voilà. Radio 1. Degids.fm Met Felix Beurders. Tot 12 uur nog, nooit een rekening gehad. En dan een beetje het incassebureau op je nek. Dat overkwam mevrouw Fiegel. Maar Superman komt tussen beiden. En houdt u van Vincent van Gogh? Blijf ook dan aan het toestel. De Gids .fm. De wereldontvanger. wereld van Kanootje gaat naar Canada. Ja, want daar was het maandag Victoria Day. Dat is een nationale feestdag. De Canadezen vieren dan onder andere het begin van het zomerseizoen. Ja, dus de Canadezen die van het, van het buitenleven houden, die gaan dan in grote getale, gaan ze erop uit. Lekker de natuur in om te wandelen, te kamperen en te barbecuen. Maar dat is allemaal niet zonder gevaar. Want wie de Canadese bush in gaat, die loopt de kans om een beer tegen te komen. En hoe groot is die kans dan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar je kunt wel stellen dat, dat de kans steeds groter wordt. Je hebt. Uh, de Beren-expert ter wereld woont in Canada. Dat is professor Stephen Herrero. Die zette alle aanvaringen met beren van, van 1900 tot 2009 zette hij op een rij. En Herrero heeft deze maand zijn conclusies gepresenteerd. En volgens zijn onderzoek zijn bijna 9 op de 10 aanvallen gebeurd na 1960. En volgens hem is er één patroon dat erg opvalt: the only we find is with in the human So is almost a perfect linear relationship between the number of fatal bear attacks and increases in the human population. Ja, Herrero die zegt dus er is een lineair verband tussen de toename van beerenaanvallen en de groei van de bevolking. Nou, dat dat klinkt logisch en hij heeft eigenlijk ook ja, geen geen echt andere reden kunnen vinden voor de toegenomen berenagressie. Kijk, die bossen in Canada, die worden steeds meer gebruikt. Ook ja, die plekken die voorheen uh, ontoegankelijk waren. Mensen gaan er toch heen om te recreëren of om te werken. Bijvoorbeeld voor de commerciële houtkap. Nou, moet je eens kijken bij een reisbureau. Er liggen uh, ongelooflijk veel folders van. Ga naar Canada. Prachtig mooi. Het ziet er ook gelikt uit. Ja, inderdaad. Ja, ik, ik kan erover meepraten. Jij bent er zelf ook geweest. Ja. Hè? Nou, ik, uh, ik, ik kan me nog uh, ja, herinneren dat ik, ik reed toen in zo'n camper die je daar dan huurt, door de Rocky Mountains. Ik ook. reed daar aan, <laughs> geloof ik <dat> niet. <laughs> Ja, dat dat zou best kunnen. Uh, Benz National Park. Hè, dat is echt een van de grote toeristische trekpleisters. Nou, dan dan rijden je daar door zo uh, over zo'n weg met bossen aan weerzijde. En Eens kwamen we daar de bocht om. Stond er een file. Nou, dit zou je dan niet verwachten. Maar uh, campers, touringcars, auto's. En mensen die sprongen eruit. camera's in de aanslag. Want er liep daar een, een, een beer langs de kant van de weg. Ja. En ja, ik zou zeggen, ik blijf veilig in de auto, maar nee, je hebt mensen die er echt achteraan rennen, de bosjes in achter die beren aan. Nou, gelukkig koos die beer het. Het hazenpad liep het allemaal goed af, maar dit soort bear jams, zoals het dan heet, die zijn dagelijkse kosten in de nationale parken. What the bear guardians do is we deal with those bear jams. Hey guys, we want to please pull over to the side here? Hi there, folks. If I just ask you to stay in the car for a moment, please? Yeah, I'm just going to monitor the situation a bit. We have a grizzly bear in the area. Ja, er zijn dus speciale bear guardians. En een daarvan die die hoorde je net. Met een gitaar bij zich. Met de gitaar bij zich. En een van die, die berk die zijn een soort van. Parkwachters, Die houden dus tijdens het seizoen houden ze eigenlijk de hele tijd de toeristen in de gaten... of ze geen gekke dingen doen. Hè, ze zijn aan het, aan het surveilleren. Ze waarschuwen toeristen voor de beren. Want ja, de meeste mensen die, uh, die niet uit Canada komen... Ja, die zijn natuurlijk ook geen beren gewend. weten niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Nou, in dit geval waarschuwde de Bear Guardian voor een uh, grizzlybeer... die in de, in de buurt rondliep. Nou, ja, een van de tips die ze dan geven... Hè, is vooral in je auto blijven zitten en er niet achteraan rennen. Je vertelde net dat de kans is toegenomen... dat iemand door een beer wordt gegrepen, wordt aangevallen... maar... Loopt het vaak slecht af dan? Nou, die, die, die professor heeft daar onderzoek naar gedaan. En in meer dan 100 jaar tijd hebben beren in Canada 59 mensen gedood. Nou, dus uh, er wonen in totaal schijnen er 700.000, 800.000 uh, beren in, uh, in Canada rond te lopen. Dus in 100 jaar 59 mensen. Ja, dus eigenlijk zijn dodelijke aanvallen zijn uitzonderlijk. En die, die berenprofessor die zegt ook... ja, beren, om een beren in de buurt te hebben... dat is eigenlijk een stuk veiliger dan met andere dieren. Black Bears are a lovely species to get along with. They're generally very, very safe to be around, much safer than dogs in terms of total number injuries. Ja, het, is, het zijn eigenlijk prachtige dieren, zegt hij. Ze zijn veilig om in de buurt te hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal verwondingen dat je oploopt door een beer... vergelijkt met uh, mensen die gewond raken door het toedoen van een hond, bijvoorbeeld. Of slangen of, of bijen, zegt, uh, zegt deze berenx. Dus het valt eigenlijk alles bij elkaar wel erg mee. Het valt mee, um, maar dat is misschien ook wel een beetje kort door de bocht. Kijk, de provincie Ontario die houdt uh, jaarlijks het aantal beerincidenten bij. Dan kun je een telefoonnummer bellen van ik heb dit en dit meegemaakt. Ik heb een, een beer gezien of uh, er liep een beer rond te snuffelen... Uh, in, uh, in, het, in, uh, in een afvalbak bijvoorbeeld, bij mij in de buurt. Uh, dat soort incidenten waren er 13.000 van in 2009 in Ontario. Dus vrij onschuldige dingen. Maar het kan ook met een beer natuurlijk ontzettend uit de hand lopen. Uh, Gerald Marrois... Bijvoorbeeld, Die uh, overleefde een aanval van een beer op het nippertje, en hij vertelde zijn verhaal uh, afgelopen maandag in een Canadese radioprogramma. When hmm. ja, we made eye contact, he charged me full blast. Everyone had 20 different bites on my arms, trying to poke my fingers into his eyeball. I was trying to punch him on the nose, but my blow couldn't make it. It was too fast. He stopped every one of my blow with his teeth and ripped me right open, like deep. Ja, niet Gerald Marwa. was uh, ongeveer een kilometer in het bos. Hij is een jager, maar hij was op zoek naar een, naar een jaagplaats... om in het najaar op, uh, op herten te gaan jagen. En ineens werd hij dus uit het niets aangevallen... door een hele grote zwarte beer. Nou, ja. Maar die klom in een boom. Maar die beer, ja, die zijn heel goed in het, uh, het boomklimmen. Dus die, die trok hem naar beneden. en enfin, hij werd zwaar toegetakeld, maar overleefde het dus wel. En uh, hij raakte zwaar gewond. Is nog altijd aan het herstellen. Maar het moet dus gezegd, aanvallen zoals deze... op deze magwa zijn dus wel zeldzaam. En komen die dan meestal van... van... Uh, moederdieren, omdat ze hun jongen willen beschermen, die aanvallen? Nou, dat werd dus vaak verondersteld, maar uh, ja, uit dit onderzoek dus van, uh, van die berenprofessor Herrero, blijkt dat het niet om moederberen gaat. Uh, slechts in 8% van de gevallen. Uh, wat hij zegt is, uh, moederberen, die hoor je of zie je al van verre aankomen, want die maken veel herrie en misbaar, omdat ze hun jong willen beschermen. En van een echte aanval komt het dan eigenlijk nauwelijks. Het zijn vooral eenzame mannetjesberen die gevaarlijk worden. En die gedragen zich echt als een jager. Ze besluiten hun prooi. Dus ja, je merkt ze pas op als het eigenlijk al te laat is. Want wegrennen heeft dan gezin. zin, de beer is toch sneller. Nou, mocht je de Canadese wildernis in gaan trekken dit jaar in de zomer... dan kun je een speciale berenpepperspray beer meenemen... om je daarmee die beesten van het lijf te houden. Is dat zo? Berenpepperspray? Ja, dat is het geëigende middel. Willem van Ten Oud, hartelijk dank en graag tot vrijdag. Tot vrijdag. Tim Knol, je kent hem niet, heeft een tweede album gelanceerd... deze heet dat en daarvan Glory Days, Golden Years...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 Gitaar op de veranda zo te zien en daarachter een weiland met een schaap. Eén schaap. En dan nog een herretje. En dan wat bosjes. Geen beer te zien. Vara. Radio 1. Degids.fm. Superman. Mevrouw Viegel kreeg van een incassebureau forse rekeningen. Met bijkomende kosten, uiteraard. Een opdracht van het CAK voor de eigen bijdrage zorg. Maar ze had nooit eerder rekeningen van het zak gehad, het CAK. En nu in een incassebureau per dak. Nou, en daar viel niet mee te praten. Betalen zou ze. Ze melden Superman. Oh, Superman. Superman is aangekomen in Rotterdam bij mevrouw Fiegel en bij haar schoonzoon, de heer Jansen. Hoe laten de problemen zich samenvatten? Het CRK zegt dat er dus brieven zijn gekomen voordat ik betalen moest. En uh, ik heb geen brief gekregen. En ze blijven, nu hebben ze dus dat in het ingesteld in gehuurd en uh, ja, daar hebben we dus zoveel problemen mee... want die willen hun rente hebben. Het begint allemaal dat het CHK zegt... wij hebben uw rekening gestuurd ja. en u zegt... ik heb die nooit ontvangen, dus ook niet betaald. Ja. En hoe zijn ze dan als je contact met ze hebt, als je met ze praat? Zijn ze toegankelijk, zijn ze aardig tegen u, zijn ze redelijk? Nou, in eerste plaats heb ik niet zo vaak gebeld. Maar het is een simpele feit dat je haast nooit iemand aan de telefoon krijgt... en ik vaak niet de geduld heb om daarop te wachten nou nee, heeft u een geheim wapen ingezet, uw schoonzoon. Ja. Uh, meneer Jansen, redden zij het alleen niet meer? Volgens mij red je met dit soort mensen nooit in je eentje. Dus ja, ben ik me er op een gegeven moment mee gaan bemoeien. Ja, nee. Wat viel u op? Nou, de houding van Craden is wel heel erg van... we hebben nergens mee te maken, je moet gewoon betalen... en voor de rest is er geen discussie mogelijk. Craden is het incassobedrijf ja. wat is ingezet door het CRK. Ja. Die sturen gewoon de rekening en dat is het. U dacht het werkelijk een tijd geleden, een jaar geleden met het CRK helemaal opgelost te hebben. Alles was betaald, er was gebeld, er was overleg geweest. Het was in orde? Ja, we hebben keurig brieven gehad, uitgewisseld, rekeningen gehad. Ik heb keurig bijgehouden met wie, wanneer ik gesproken heb. Dan mag je na acht maanden aannemen dat je er gewoon vanaf bent. Want u zegt, wij hebben alles betaald. Wij hebben alles betaald. In overleg met het CRK. Ja, ja. En de fouten zijn er ontstaan omdat het CRK de rekeningen niet heeft gestuurd. Ja, klopt. Hoe vindt u dat, op de oude dag nog achtervolgd worden door een incassobureau? Had u dat ooit nog gedacht in uw leven? Nee. nee? Ik heb er ook een verschrikkelijke hekel aan. Ja. Heeft u er last van? Ja, ik vind het niet fijn. Ik zag die rekening en toen zei ik tegen mijn schoonzoon, nou, eh, laten we er maar vanaf wezen. Ja, van, ik betaal hem maar gewoon, ik wil er gauw niet verder. Ja, sorry dat ik het zo zeg. Maar ze zei hij, kom op. Het is betaald, hoor. Heeft u nog willen betalen ook? Ja, die laatste, jaar aanmaat oh, ja. hm. Nou, bent u ooit in het contact uh, met het CRK gekomen? Waarschijnlijk voor de, de eigen bijdrage. U had zorg, neem ik aan u. bent wat ouder. Waarom kreeg u met het CRK te maken? Omdat ik ziek ben geweest. En even dat nodig had. Toen ik ging verhuizen, toen ben ik er ook mee opgehouden omdat je constant moeilijkheden had over het feit dat de uren die je dus uh, moest krijgen om te werken, die klopte vaak niet in. Er was steeds uh, verveeld. En nou, toen ben ik er eigenlijk mee opgehouden. U betaalt uw leven lang al premie. En dat is de bedoeling dat tegen de tijd dat je wat hebt, dat je kan beschikken over zorg. Dat u ja. allemaal wat makkelijker wordt gemaakt. Ja. Als ik dit allemaal zo hoor. Is het alleen maar onplezierig en vervelend voor u geweest, of niet? Ja, want daar ben ik er ook mee opgehouden. Want ik heb nu hulp en die betaal ik gewoon particulier nu. Om ja. maar van het hele gedoe af te zijn? Ja. Nee? Ja. Daar ben je wel meer kwijt. Want die, die komt een keer in de zoveel tijd en die betaal ik gewoon. En dan ben ik er klaar mee. Dat geeft rust. Dat begrijp ik, maar het is toch absurd? Ja, ja misschien wel. En zover heb ik er nooit over nagedacht. Ik wou er vanaf, klaar uit. Oh, in het kader van kwaliteitsverbetering kunnen wij mogelijk dit gesprek opnemen. Momenteel zijn al onze medewerkers in gesprek. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Momenteel zijn al onze medewerkers in gesprek. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Waarmee kan ik je verdiend zijn? Nee. Dag, ik bel over mevrouw Viegel. Ik kan u slecht verstaan. U mee ook? Ja, ik kan u ook ontzettend slecht verstaan. En wat is uw vraag? Uh, er is al een paar jaar, sinds 2007, geschil over facturen van jullie. Jullie hebben facturen verstuurd, zeggen jullie als CHK... maar zijn nooit bij mevrouw Viegel aangekomen. Mm -hmm. uh, dan wordt Creden ingezet in een Dan gaat de schoonzoon, meneer Jansen, gaat met jullie bellen. Ja? En dan wordt er afgesproken dat als u in orde is... en mm -hmm. niet veel later begint creden opnieuw met ja, nogal dreigende brieven te sturen. En de vraag is eigenlijk, zou u creden van mevrouw Fiegel af kunnen halen? Nee, helaas is dat niet mogelijk. Uh, het ligt bij het inkassenbureau en het dossier is uit handen gegeven. Ik ga u bedanken. Fijne dag. Oh, Superman. Het Superman is aangekomen bij het CRK. Mevrouw Vertwist, er is iets misgegaan. De familie zegt, we hebben nooit eerder rekeningen ontvangen. Nu zijn die wel inmiddels betaald, maar men vindt... 166,97 euro en 97 cent in kosten, uiterst onrechtvaardig. Vindt u dat ook? Allereerst wil ik graag zeggen dat ik het betreur... Uh, dat mevrouw Fiegel enkele malen contact met ons heeft moeten opnemen... Uh, en uiteindelijk de situatie aan u heeft voorgelegd... Uh, voordat we het konden oplossen. Uh, de situatie van uh, mevrouw Fiegel is een uitzonderlijke situatie... waarbij er facturen en herinneringen zijn verstuurd... maar deze uiteindelijk niet bij mevrouw op de mat zijn gevallen. En dan passen in kassakosten niet... In dat geval uh, passen incassokosten niet. Heeft u nou enig idee wat er is uh, misgegaan? Er uh, zijn er meteen incassokosten uh, bij de eerste herinnering. Dan hoort ze weer negen maanden niks en graden. Dan komt het incassobureau heel dreigend weer wel naar haar toe? Nou, we blijven uiteraard met uh, het incassobureau in gesprek om de uitvoering zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Maar u gaat hierover met het incassobureau spreken? Ja, daar zijn we al over in gesprek. Uw organisatie met fouten. Mevrouw Viegel betaalt nu haar hulp uit eigen zak. Ze is CAK moe. Afspraken die niet kloppen, rekeningen die niet deugen. Wat doet u met de kritiek? Ik vind het een heel belangrijk signaal. En dat gebruiken we ook bij de verbetering van onze dienstverlening. Mevrouw moet ook zeker om de hulp vragen waar ze recht op heeft. En wij zullen er dan alles aan doen om de uitvoering van de eigen bijdrageregeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Hoe is de kwestie nu op te lossen? Is het nog op te lossen? Het is uiteraard nog op te lossen. Uh, we hebben al met Gredon afgesproken dat de incasso worden ingetrokken. En dat is inmiddels ook gebeurd. Mevrouw Viegel hoeft die 166 euro en 97 cent niet te betalen. Maar mevrouw Viegel hoeft het uiteraard niet te betalen. Dan wil ik u namens haar hartelijk bedanken. Graag gedaan. Opgelost dus voor mevrouw Viegel. Hebt u ook een conflict met een bedrijf of een instantie... en komt u er zelf niet meer uit, waarschuw dan Superman. Stuur een mail. Oh, ja. Mail naar Superman. Het vara.nl Wij adviseren u ons op een later tijdstip terug te bellen. Dit is de gids.fm Met Felix Beurders. Hoe kom je zonder vervelende tijd door als je trein flink vertraging heeft. Wat heb je aan een lamp met wifi en een nieuwe manier om virtueel van Vincent van Gogh's werken te genieten? Ik bespreek deze onderwerpen met Simone Wijmans. Zij volgt het laatste internet en gadget nieuws. Simone, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Een virtuele Vincent van Gogh. Ik zie het voor me. Ja, dat klopt. De stichting van Gogh-Brabant... is van plan om het leven en werk van Vincent van Gogh... virtueel tot leven te brengen. Morgen onthullen zij een online biografie van de schilder. En ik sprak hier eerder over met de Frank van den Einde. Hij is directeur van Van Gogh-Brabant. Laten we even luisteren. Uh, de online biografie is een, een uh, weergave van... Uh, het leven van Vincent van Gogh uh, in Brabant. En... Uh, daar hebben we uh, zijn, verhaal, zijn levensverhaal uh, opgetekend aan de hand van de GPS-gegevens die we hebben... Uh, van locaties waar hij geschilderd gewoond heeft, maar ook uh, locaties waarover hij uh, in zijn brieven over geschreven heeft. Ja, en die online biografie kun je uh, bekijken op verschillende manieren. Je kunt gewoon vanuit huis naar de website van gochbrabantnl slash biografie gaan. En op de Google Maps kaart, op die site, zijn de GPS-coördinaten van de, de belangrijke objecten en plaatsen in Brabant, waarvan Goch tijdens zijn leven verbleef aangegeven. Dus vind je gewoon op Google Maps? Ja, zo, nou, op de, alleen op die site van, ah. uh, van, van gochbrabant.nl. Zo schilderde hij de aardappeleters bijvoorbeeld in Nune. Klik je in Google Maps op zo'n coördinaat. Dan krijg je meer informatie. Dus uitleg over een schilderij, een foto... maar ook audiofragmenten. Bijvoorbeeld een citaat uit de vele brieven... die Van Gogh schreef aan zijn broer Theo. Waarde Theo. Reeds te lang heb ik gewacht... met het beantwoorden van je laatste brief. En je zult zien hoe het kwam. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik je dank voor het schrijven... en voor de ingesloten 200 francs. En dan zal ik je meedelen dat ik vandaag net zo wat klaar ben met het in orde brengen van een ruim nieuw atelier... dat ik gehuurd heb. Ja, dat gaat dus over de website van GoghBrabant.nl. Maar mensen met een smartphone kunnen die online biografie... ook ter plekke in Brabant bekijken via de zogeheten Layer-app. En een layer maakt gebruik van de augmented reality, zo heet dat. Hoe werkt dat? Stel, je staat in Helvoort... bij het oude woonhuis van de familie van Goch. Dan hou je je telefoon omhoog en dan zie je op je scherm, op je smartphone... een foto van hoe dat huis eruit ziet. Uitzag toen de schilder nog leefde. Dat is prachtig. He? Ja, dat is prachtig. En daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van codes die je kunt scannen. De zogeheten QR-codes. QR dus stel je staat bij een schilderij van Van Gogh in het noord brabants Museum. Want daar hangen wat schilderijen van hem. Daarnaast hangt dan zo'n QR-code. Die scan je met je mobieltje. En dan word je doorverwezen naar de website. waar ook weer meer informatie over dat schilderij te zien is. En zo geeft dat mobieltje echt een extra dimensie aan je bezoek aan Brabant. wanneer je geïnteresseerd bent in. Van Goog natuur. natuurlijk op meerdere plekken in Europa gewoond. Zijn er plannen om ook op deze manier uh, die plek online te, zet te zetten? Ja, die vraag heb ik ook aan uh, directeur Frank van den Eijden gesteld en het antwoord is uh, volmondig ja. Ik moet zeggen, we hebben deze biografie nu uh, in samenwerking met Van Gogh Museum uh, uitgewerkt. Ook, eigenlijk ook als experiment om te kijken, want het geeft het nieuwe inzichten om uh, alles wat er al bekend is over Van Gogh nu ook eens een keer op die gps-coördinaten uh, te leggen. Uh, en we hebben uh, samen met Van Gogh Museum nu ook wel de ambitie uh, uitgesproken. Nou, dat is eigenlijk een hele aardige Aanpak die we graag met elkaar met onze partners in Zuid-Frankrijk, Noord-Frankrijk, België... Uh, en Engeland ook uh, zouden willen uitwerken. En tot zover Van Gog. Nu die handige app voor reizigers. Ja, Mensen die veel met het openbaar vervoer reizen... die kennen het probleem. Uh, je hebt flinke vertraging... en op enig moment heb je alle gratis krantjes wel gelezen. Maar wat moet je dan doen om die tijd toch door te komen? Nou, een aantal grote Nederlandse uitgeverijen lanceren deze week... een handige oplossing voor dit probleem. Of probleempje, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Namelijk de vertragings-app. En wat moet je daarmee dan? Nou, In die app vind je literaire fragmenten op maat. En die fragmenten die hebben een leestijd... ...tussen vijf en zestig minuten. En door te draaien aan een digitale treinklok... ...kun je de vertraging opgeven en krijg je automatisch... ...ja precies, je draait nu aan die klok... ...krijg je automatisch de juiste fragmenten te zien. En het leuke is, er werken verschillende uitgeverijen aan mee... ...en daardoor is het aanbod vrij gevarieerd. Je kunt uh, hedendaagse schrijvers vinden... ...als Arnon Groenberg, Thomas Rozenboom, Toon Teller, ...maar ook, je kunt, uh, ook stukken van uh, Frans Kafka of Neskio vinden. Ik heb nu 5 tot 10 minuten vertraging... ...en dan kan ik kiezen uit Duska Meising... ...de Hanen en andere verhalen... ...of uit het Konijn op de Maan van Paul Mennis Of Voor Tuin en Liefde van Robert Anker. En noem maar op. Het is wel leuk. Ja, dat is echt een origineel idee. En als je alle artikelen gelezen hebt, dan kan je de app weer wegdoen. Nee, zeker niet. Je moet hem gewoon behouden. Elk seizoen er verschijnt een nieuwe versie van die app. Met de nieuwe fragmenten. De komende twee weken is er een introductieprijs van 79 eurocent. En daarna betaal je 2,99 euro. En hij is op dit moment te downloaden voor gebruikers van de iPad en de iPhone. En Simone, daar zijn we weer. De Gadget van de Week. <lacht> ja, ik kwam op de website de een van mijn favoriete websites, een hele aardige gadget tegen die ik even van ze gejat heb. Uh, door draadloze technologie worden we steeds luier en overal is er wel een afstandsbediening voor. En ook deze gadget die draagt een steentje bij aan die luiheid, maar ook aan het milieu. Want de spaarlampen in huis aan en uit doen hoeft met behulp van deze gadget niet meer via het lichtknopje. Nee, deze in Nederland ontwikkelde peertjes zijn uitgerust met wifi. Hoe werkt het dan? Nou, Er zitten speciale chips, dat noemen ze een green chip, in. Ze gebruiken spaarlampen. En net als je computer krijg je lampen daarmee een uh, IP-adres. En die lampen kunnen dan eenvoudig worden toegevoegd aan het... Uh, ja, niet lachen, Jurgen. Aan het wifi-netwerk in huis. En via een app op je smartphone kun je de verlichting in het hele huis dan beheren. Uiteindelijk, doel van het bedrijf is te, dat deze chip ontwikkeld heeft... is om alle huishoudelijke apparatuur te voorzien van zo'n wifi-chip. Het bedrijf vindt duurzaamheid belangrijk. En ze denken dat de apparatuur aangesloten op wifi... heel veel Elektriciteit kan besparen. Wat kost zo'n lamp van 7 watt? Nou, ik heb gebeld met het bedrijf dat ze maakt. Dat weten ze nog niet. Ze weten ook nog niet wanneer die in de winkel uh, komt. Maar het gaat komen. Dus hou je vast voor de WiFi spaarlamp. Hartelijk dank, Simone. Hm. En wilt u alles nog eens rustig nalezen? Dat kan op onze site. Klik op rubrieken, daarna op gadgets. En, en dan vind je het allemaal vanzelf. Simone is ook te volgen op Twitter. Apenstaatje tijdgeest.nu. Zonder dat... een punt, Felix. Tijdgeest nu aan elkaar. Oh, goed dat je het zegt. Anders kwam ik er nooit. En wat valt er nog te zien op televisie vanavond? Hugh Laurie, u weet wel, van de Amerikaanse ziekenhuisserie House... zingt vanavond in de Sounds of Hugh Laurie bij de BBC. En hij zingt goed, volgens kennis. Ik ben dus benieuwd. Om acht uur op BBC 2. Ook altijd een leuk vraagstuk. Hoe menselijk kunnen robots worden? Antwoord. In Duitsland en Italië kregen dementerende bejaarden robots... als gezelschapsdier. En dat was voor sommigen een uitkomst. In de documentaire Robotliefde om kwart voor twaalf op Nederland 2... En bent u geïnteresseerd in kickboksen en ander geweld, dan kunt u voor de robotliefde, dus voor dat programma, op dezelfde zender terecht bij Profiel. Daar vertelt voormalig wereldkampioen kickboksen Batar Hadi over zijn carrière in en buiten de ring vanaf 11 uur op Nederland 2. Wat brengt ons de lunch vandaag met Jurgen van den Berg? Vlaamse journalistenopleidingen doen er van alles aan om Nederlandse studenten binnen te halen. De opleiding hier zit het vol. Daar kennelijk niet, dus we proberen de Nederlanders over de grens te, te halen daar in uh, Vlaanderen. In het mediaforum hebben we columnisten en sportschrijvers Bert Wagendorp en Auke Kok. Het gaat onder meer over de weghebbende aandacht voor, uh, van de media voor de kernramp in het Japanse Fukushima. En de stelling om half twee in Stand.nl. Bedrijven moeten verplicht een uh, bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Dat is een plannetje van uh, PvdA-leider Cohen. Je heeft een column geschreven op nu.nl waarin hij dit voorstelt. Uh, Mirjam Sterk van uh, het CDA gaat erop reageren in ieder geval bij ons. En die is tegen? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, dat is interessant. Nou, dan gaan we even vragen. Ja, half twee horen we het antwoord. Ik heb nog interessante mails gehad van Albert Willem Knop over het ritueel slachten. En van Marco Mouten over de beren in Canada. En over zijn ervaringen met die beesten daar. En ze worden opgejaagd door de mens. En dat zijn niet alleen uh, de ja, nieuwkomers in Canada, voor zover dat je dat kunt zeggen, van nieuwkomers. Maar ook de oude indianen, die doen hetzelfde. Die beren die worden daarvan het slachtoffer. Leuk. Surf naar op de, de gids.fm. Ik zeg, op de site is het te zien. Het was mooier geweest als wij 38 zetels hadden gehaald. 38 of meer.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 Uh, nee, ik maak ik geen afspraak met de SGP. Het nieuws van alle kanten.